Van 12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Algerijnse terroristenleider Bel Mokhtar is mogelijk omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval in Libië. Het Pentagon heeft bevestigd dat Bel Mokhtar het doelwit was, maar onderzoekt nog of hij ook echt om het leven is gekomen. Een Libiër die nauwe banden heeft met de terroristen zegt dat Bel Mokhtar de aanval heeft overleefd. De terroristenleider is verantwoordelijk voor veel ontvoeringen van westerlingen in de Sahel. Het is nog onduidelijk of de brand in de auto van de burgemeester van Haarlem opzet was. De auto ging vannacht in vlammen op bij het huis van burgemeester Snijders. De politie houdt rekening met alle scenario's. Mogelijk is er een verband met een actie van het OM tegen Hells Angels. In april werd de baas van de Haarlemse afdeling van de motorclub opgepakt. Bondscoach Guus Hiddink bespreekt over een paar weken met de KNVB of hij een andere functie krijgt. Hiddink denkt er serieus over na om een stap terug te doen, zodat Danny Blind na de zomer bondscoach kan worden. Het heeft hij gezegd tegen de Telegraaf. Het is een onderwerp dat zeker wordt besproken, zegt de KNVB. Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet goed wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt, zegt het Rode Kruis na een onderzoek. Ongeveer net zoveel mensen weten ook te weinig over een AED, het apparaat dat mensen met een hartstilstand een schok geeft. Volgens het Rode Kruis is zulke kennis van levensbelang. Nederlandse bedrijven mogen eieren en eierproducten gaan leveren aan de VS. Tot nu toe gaven de Amerikanen daar geen toestemming voor, maar de zaak is veranderd nu er in de VS vogelgriep is uitgebroken. 10% van de kip is afgemaakt en er is een tekort aan eiwitpoeder. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 15 graden op de wadden tot 20 in het zuidoosten. Morgen wordt het 14 tot 18 graden met opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden. Vanaf woensdag wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is de N227 Amersfoort richting wijk bij Duurstede... tussen zij zijn de aansluiting met de A12 afgesloten na een ongeluk...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 Luisteraars, twee uur lang ZFM Lunch, eet smakelijk allemaal. Vandaag met Cheryl Duif en natuurlijk Dolly ten Inmiddels is ze voorzien van een koptelefoon en uh, ja, ze heeft er helemaal zin in zo te zien, hè, Dolly, toch? Ja, ik wel. Het is lang genoeg stil geweest uh, op de Zandvoortse radio. Ik vertel want, wat is er gebeurd. Nou, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Uh, feit is wel dat hij uh, op een gegeven moment uh, het programma is blijven hangen. En daar kwam ik dus achter onderweg in de auto. Ik denk, verrek, ik hoor helemaal niet. Totdat de jingle kwam voor het 11 uur journaal. Ja, dus het is ook en, helemaal, niet, uh, helemaal niet bekend wanneer dat fout is gegaan. Nee, op, nee joh, nee. Maar gelukkig, hè, onze Marcus, ik, onze rots in de branding. Ik heb hem meteen opgebeld en gevraagd. En hij is als de weer aan de slag gegaan. Ja. En zie hier, we kunnen uitzenden lekker. Ja, dat kan <laughs> allemaal uh, dankzij internet. Hè, want op afstand. Uh, want ik geloof, Marcus zit in Amsterdam ergens natuurlijk. Uh, nou, ik geloof het niet. Want oh. uh, ook onze telefoonverbinding doet het niet. En daar zou hij straks naar komen kijken. Dus ik, ik oh. heb een vermoeden dat hij in de buurt is. Oh. Kijk Dat maar. hoop ik maar, want we willen straks natuurlijk Joop van Nes bellen... om te vragen hoe zijn weekend was. Nou, daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Eigenlijk. Ja, ja. ja, want jij hebt hem gezien en ik heb ja, hem gezien, hè? Ja, live. Ja, en jij kink, bij het uh, restaurant, uh, bij het hotel, hè? Bij, het bij het Amsterdam hotel. Beach Hotel. Heb ja. bij Vloed. En ik heb hem gezien in de krocht bij uh, het eindejaars... Uh, theatervoorstelling van uh, Theaterschool en, en, Het Nest. Die zijn een beetje vroeg, eindejaars. <laughs> Ja, van het schooljaar. Over het oh het Ja, ja, ja, ja moet je wel ja, ja, even ja. bijzeggen. Want... Oh, ja, ja, dom natuurlijk. Ja, nee, niet van 31 december, niet, maar uh, <laughs> van het schooljaar, niet ik het wil, kalenderjaar. Ik wou wel oliewolle gaan. Uh, uh, ja, nou, jen, daar heb ik elke dag wat trek in. Er hoeft het <laughs> geen auto nieuw voor te wezen. Nee, dan heb ik liever een appelflap hierop. Maar goed, we gaan eerst nog even een boterhammetje doen, hè? Gewoon even lunchen, lekker. Zo is dat. In Zandvoort. Eet smakelijk allemaal, lieve mensen. Als u weer uh, op ons afgestemd heeft. En dat heeft u natuurlijk, anders hoort u mij niet. Ja, precies. Zullen ja. we, e we eerst even het park in gaan? Ja, lekker. Komt Goed idee. Nightbirds. Night It's ja. park. I swear Woensdag gaat, gaat het gebeuren, Dolly. Ik denk dat het vast deel uitmaakt van, jou, uh, van jouw, aanko jouw weer aankondiging straks. Zou het gebeuren? Zomer in, in de city hoor. We wachten hem af. Ja. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't in a pity. doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match-head. Yeah. But at night, it's a different world. Go out, I'm find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be all right. And baby, don't you know it's a better Deze lekker op de achtergrond krabbelen. En de je gillen. Met allemaal als je... Ja, de stoute schoenen aantrekt en even naar de kust loopt, Dolly. Ben jij al op strand geweest vanmorgen? Want jij, jij woont in Zandvoort, toch? Dus dat moet. Uh, ja, nee, nee. Vanochtend ben ik niet op het strand geweest. Dat want was heel, het, was, het was heel gebeuren dat je zegt... Het van, was gevaarlijk op het strand vandaag het was, en op de boulevard. Oh, het was gevaarlijk op het strand. Ja, de liep een man. Die was oh, uh, door de boswachter ontdekt. Maar dat, dat ga ik straks vertellen. Uit, want ik heb vandaag nergens zin in. Oh, gelukkig. Ik heb ik ook ook helemaal niet. nergens zin in vandaag. Oh, ik ook niet. <laughs> Ja, Lekker, lekkere slappe beweging weer, maar goed. Het <laughs> is weer maandag! Het is weer maandag, maar dat maakt niet uit. We gaan, uh, we gaan gewoon even op een zomerholiday. Op een dat gaan we gewoon doen. Wel ja, jokker, ons schelen. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and after on a summer holiday. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Let's see if it's true. Everybody has a summer holiday. Doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday our dreams come true for me and Ben jij nog op vakantie eigenlijk? Zit het er nog in? Van het jaar dat je zegt van ik ga even naar Bauderre of Curaçao of de, de andere Antille eilanden. Oh, was dit? het wel waar? Was het waar? Ja? Nee, er moet eerst Caston even bij me voor de deur komen. Oh, maar die komt alleen maar met, met BMW's. De, die, die, je deze, de oh nee, naar de rijken er naartoe. Oh nee, de Antille wordt een beetje lastig. Ze delen geloof <laughs> gelo ik, deze maand delen ze geloof ik elk uur een BMW uit of zo. Nou, als, ja? die, als je die nou meteen verkoopt, dan kan je toch wel naar Curaçao? Ja, Toch? Dat, nou, dat kan, want, nou, of Suriname. Hè. Ja, ik ga de, liever een keer kijken in Suriname. Ja. Het uh, schijnt zo mooi te zijn. Is er, nou, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, ja. Ja, qua natuur bedoel ik. Ja. Maar je hebt eigenlijk die, die, die kuststrook waar een Paramar Paramaribo ligt en zo. ja uh, ten, ten, uh, Moet ik even kijken hoor, is dat ten zuiden ervan? Ik denk in Noorden. Ik denk ten noorden, want het ligt natuurlijk aan de kust. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, het land, het achterland, zeg maar, dat is allemaal jungle, hè? Ja, ja, ja. Dat is, uh, dan moet je met je kapmes, moet oh, je... Oh, jongen, oh, dat, het lijkt me, dan ga ik, ga, ik, ga ik die jungle in, alleen met zo'n, uh, zo'n lappie. Ja. En dan ga ik roepen dat ik Jane ben en dan maar wachten tot, uh, hè? De roep, ja, dan roep tot ik... Tot nou, komt ja. uit die bosjes, weet je wel. Oh, ja, ja, ja, ik ja, zit ja. helemaal voor me. Goed, nou, oké, okay, ja. en dan roep ik jouw naam. Ja, doe jij dat maar. But you're not there 是雪佛了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 Mocht u met de kinderen nog naar Disney Parijs willen. Dan lever ik de Disney Girls erbij. Nou, helemaal service van de zaak zou ik zeggen. Clearing skies and eyes. Now I see your smile. Darkness goes. De shows a changing style. En dit zijn onmiskenbaar de Disney Girls van uh, Art Garfunkel. Time, words that rime, well bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses en de Tootsie Rose. Smaller town, open cars and clearer stars. That's We gaan verder gezellig in Engels valsje doen hè toch? Een Engelse vals volgens mij bedoel is toch een Engelse vals Het zal gerust. Ja. 1 2 3 1. 4 5 6 Nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het wordt wel erg professioneel nu, hè? Oh, dankjewel. Oh, zie, Mickey zeg. Dat klonk wel even goed. Dank hè? je. Goed. Nou, nou, Zoals u net uh, vernam, uh, dames en heren, ga ik u het uh, regionale nieuws uh, voorlezen. En dan beginnen we op zaterdag 13 juni, want toen heeft de Zandvoortse reddingsbrigade twee waterscooters en een nieuw hulpverleningsvoertuig in gebruik genomen. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor tegenwoordigers van de gemeente en collega hulpdiensten werd een korte introductie over de inzetmogelijkheden van de waterscooters gegeven. Met het starten van een van de waterscooters door wethouder Gertjan Bluis werd het nieuwe materiaal officieel in gebruik genomen. Een vrouw is zondagnacht gewond geraakt bij een verkeersongeval op de zeeweg. Rond half twaalf reed de bestuurster, die vier passagiers aan boord had... vanuit Bloemendaal aan zee richting Overveen toen ze van de weg afschoot. Via de linker berm kwam de auto uiteindelijk aan de rechterkant... op het fietspad tot stilstand. De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. En uiteindelijk is een vrouw met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht en de overige inzittenden konden kon ter plaatse worden behandeld. De bestuurster is naar het politiebureau overgebracht voor een verdere analyse... om te kijken of en hoeveel ze precies had gedronken. Tijdens de bergingswerkzaamheden was de zeeweg richting Overveen... tijdelijk gestremd voor het verkeer... waardoor er fikse vertraging ontstond voor alle strandfeestgangers... die vanaf Bloemendaal aan zee naar huis wilden gaan. In de ochtend van zondag 14 juni werd het traumateam uit Amsterdam opgeroepen... voor een medische noodsituatie in de Duindorenlaan in Bentveld. Ter plaatse bleek het om de reanimatie van een baby te gaan. Vrijwel direct na aankomst van de ambulances landde de traumahelikopter even verderop. Het medische personeel besloot gezien de ernst van de situatie direct te gaan rijden. Het personeel van het MMT is met de tweede ambulance vertrokken. Bij het wim gertenbach college zijn donderdag de uitslagen van het landelijk examen binnengekomen. En zoals altijd is het slagingspercentage van de enige middelbare school van Zandvoort hoog te noemen. Twee kandidaten zijn direct afgewezen en een paar mogen een herexamen maken. Directeur Fred van Santen was helaas verhinderd... maar een tweetal collega's hebben de traditionele rozen weer uit kunnen delen. Over twee weken na de herexamens kan de school het juiste slagingspercentage geven. Eens even kijken, vrijdag zijn er twee zwarte boodschappentassen gestolen... gevuld met boodschappen uit de parkeergarage van de FOMAR om ongeveer 11 uur ochtends... Ze stonden ongeveer vijf minuutjes onbeheerd naast een blauwe Daihatsu Move. Heeft iemand gezien wie er met deze tassen vandoor is gegaan of in een andere auto heeft zien inladen? De 84-jarige eigenaar van deze tassen is zeer ontdaan. Voor inlichtingen kunt u de redactie van het Zandvoorts Juttertje bellen op 06 51 43. 18. Ik herhaal het nog even, dus de redactie van het Zandvoort Juttertje 0651334318. Een fietser en een auto zijn vrijdagmiddag om even over half vier met elkaar in botsing gekomen... op de Valennepweg in Zandvoort, ter hoogte van de Hofdijkstraat. De fietser kwam er met de schrik vanaf en raakte niet gewond... Zijn fiets raakte wel beschadigd en liep onder andere een krom voorwiel op. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. En dan komt nu dus het berichtje waar ik het zojuist over had. Een boswachter van PWN heeft maandagochtend... vanochtend dus een verwarde man gevonden. De politie zocht de man met onder meer de helikopter, de politiehelikopter. Dat meldt de politie via Twitter... De man is naar een psychiatrische instelling in Amsterdam gebracht. Er werd gezocht in de omgeving van de boulevard Barnaar. Een bestuurder heeft maandagochtend vroeg behoorlijke schade veroorzaakt... op de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Rond half vijf verloor de man de macht over het stuur... en knalde vervolgens op een geparkeerde auto... Door de impact kwam de wagen in tegengestelde richting terecht. Door ook de geparkeerde auto werd door de botsing meters verplaatst... ondanks dat hij op de handrem stond. Volgens een getuige wilde de bestuurder vluchten... maar door snel ingrijpen kon de politie hem aanhouden. De man is aangehouden voor rijden onder invloed. Een ademanalyse op het politiebureau moet uitwijzen... of de man daadwerkelijk te veel alcohol heeft genuttigd. De auto van de bestuurder is opgehaald door een berger. De geparkeerde auto is op de Prins Bernhardlaan achtergebleven. Bij het incident raakte niemand gewond. En dan gaan we nu over naar het weer. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. We krijgen op deze maandag een mix van wolkenvelden en flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noord- tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar waarde omstreeks de 17-18 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De noord- tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar een graad of 8 en dan morgen hebben we opnieuw een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er waait een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 17, 18 graden. Tot zover het weerbericht. Nou, Dolly bedankt. En, uh, nog even een aanvulling op het nieuws. Ik weet niet of je dat vanochtend gezien hebt... Uh, op het uh, televisie nieuws. Maar de, nee. de, de, de auto van de burgemeester van Haaglem. Ja, die wou ik in het tweede blokje. Oh, die wou ook nou, ja. oh, naar. Nou. Want ik heb er is zo, moet je kijken met een pak papier. Er is zoveel gebeurd het weekend. Ja. Dus ik oh. heb het allemaal een beetje verdeeld. Want anders dan ben ik een half uur aan het kletsen. mijn lips ziel, dan zeg ik niks. Nee, nee, nee, nog niet verraden. Even een klein uh, sportje. Rotwoord Elke dag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. En uh, congratulations, dat betekent van harte gefeliciteerd. Dolly, wie gaan we feliciteren? Wij feliciteren vandaag vanuit ons hart, met een heleboel liefde, het liefdeskoppel van vandaag. En dat zijn Erik en Claudia Derogé-Loman. Mm -hmm. Zij zijn vandaag mm -hmm. acht jaar getrouwd en, nog, en ze kennen elkaar al, ze hebben al twintig jaar verkering met elkaar. En dus nog, dat steeds, is, nog steeds in laf, eh, hè? Nou, zo ontzettend verliefd. Je zou echt denken dat ze elkaar... Voor, vorige maand pas zijn tegengekomen. Echt waar. Nou, leuk. Dus, ik, heb, ik, ik heb Cliff gebeld. Ik zeg, kom even naar Zandvoort. Ja, terug. tuurlijk. En tuurlijk. Kom, kom even je liedje doen, toch? Ja, natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, hoor, lief bruidspaar. En deze plaat is speciaal voor jullie. And celebrations.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 Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be I want the world to know I'm happy as can be Ja, dat heb ik met Maggie, die kan ik ook niet laten gaan die Maggie Honeybus, de honeybus, een bus vol honing Speciaal voor de verliefde koppeltjes in Zandvoort. Hij like is a beurs in de sky. Nou, dat ik Canariepiet ook. Die vliegen ook in de lucht. Hè? Ja, dat is wel heel toevallig dat jij dat nummer opzet. Want, ja. uh, lieve mensen, ja. wie is een Canariepietje kwijt? Want <laughs> er is vandaag uh, een kanarie bij, uh, bij, de, uh, bij Autostrijder binnenkomen vliegen. vliegen. En die hebben ze gevangen. Die zit nu uh, te wachten op de rechtmatige eigenaar. Op het baasje van de kanarie. Oh, wat mooi dat ze hem hebben kunnen vangen. Ja, ja goed hè? Dat lijkt ja. Ja, Hoe ja dat misschien is hij, hij zal natuurlijk wel tam zijn. Misschien ze... was hij wat hongerig of dorstig dat ze hem gelokt hebben, ze, ik weet het ze, niet. Of ze hebben hem nou gefloten. Gefloten, ja. dan laat hij terug. landt hij. Nee, maar even zonder gekheid. Ja. Uh, bent u uw kanarie toevallig kwijt? Uh, u kunt hem dus ophalen bij autostrijder. Is hij geel hè? Zeker. Hij is heel geel, ja. ja. <laughs> nou, <laughs> mooi. Nou, succes. Lady, <laughs> lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je ja. voert het uh, Pierre Koksela. Die heeft er ook zin in. Tes heureux, j'ai cherché depuis ce temps là sans cesse, un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer, les dix, les dieux. In plaats van Pierre Grogola. Kende jij die dolly? Ik denk het niet, hè? Ja, natuurlijk wel, joh. Wel? Tuurlijk. Oh, ben één van de wijnen. Het is een hele grote hit geweest, toch? Vroeger? Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar ja. ik, ik vraag het wel eens aan mensen. Dan weten ze dat niet op de een of andere manier. Oh, nou, ik wel, hoor. Udo Jurgens, die zong altijd... Uh, immer, immer, wie de Zonnen Ja. En voor hem niet meer, natuurlijk. Want hij is... Uh, ja, vorig jaar, december... Uh, uh, is hij overleden in de 21 december... Om wel te, uh, precies te zijn... In Zwitserland geboren in, in 1934, dus uh, ja 70 jaar geworden, worden, niet zo oud eigenlijk. 80, 80, oh dat? Oh, oh ja, nou, Marijke, Marijke, ja. maar reken, maar reken, ja, nergens meer op. <laughs> <laughs> tel uit, uh, tel uit je wens. 10 jaar. Maar, maar die, nou. wou, die wou ik even speciaal gaan draaien. voor. Nou, goed plan. Voor alle mensen die zeggen van ja, bewolking, daar hebben we een hekel aan... maar die zon moet immer, immer wieder weer eventjes, hè? Shinen. Ja. Zo is dat. Shinen, sima. Ja, oh, dank Oh, ja, ja. Nee, dat is een verdorie niet. Nee, nee. Jongen, ik, ik klik andere, er op het de ja, gaan, ja, deze is het wel. Ja. Pak ze viool erbij, komt het helemaal dus goed. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns etwas nimmt, Vertrau der Zeit. Die gibt es nicht wie gibt es nicht hör ich ein lied irgendein lied das wir gekannt denk ich noch immer wie schön es war wir waren glücklich wird mir dann klar denn du warst hier Von mir erzählt, ich hätte vergessen, dann denk daran. Ich glaube an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. Ja, daar waren we toch mooi getuigen van het. Uh, zonnetje elke dag weer uh, ja, uh, aan de horizon verschijnt, hè, zeggen ze. Oh nee, uh, is dat ook de horizon? De achterkant, zeg maar. De, de horizon, de, dan gaat hij onder. Ja, maar hij, uh, de horizon is gewoon uh, tot, tot, tot hoe ver het oog reikt. Kijk, zo leer ik elke dag nog niet wat bijluisteren. <laughs> uh, uh, wat ik ook zo geef vind, de mensen hebben het wel over de hemel. Hè? Ja. En dan kijken ze naar boven. Ja. Maar ze realiseren zich niet dat als ze aan de andere kant van de aarde zouden staan... Dan kijken ze ook naar boven, maar dan kijken ze naar een andere kant op. Ja, dus ja. Waar, waar is nou de hemel? Ja, daar, daar vraag je wat. Dat is ja. Wel, ja, ik ben wel erg filosofisch vanmorgen. Hè, nou zeg, zware <laughs> vragen zeg, zware vragen. Maar ik denk, jij weet overal antwoord op, dus daar weet jij ook wel. Nee, om. ik ga het even opzoeken. <laughs> ja. Heb jij het belletje bij je? Oh ja, jij, jij, uh, heb jij uh, in laten schrijven voor 2 voor 12. 2 voor 12. Oh, ik dacht ja, dat we al bezig waren. Eigenlijk wel. <lacht> <lacht> ik kijk op een klokje, we hebben om 9 ja. minuten te gaan. Heb je toch belangrijke uh, oproepjes of, of helemaal nee, niks? Nee, nee, nee. Alleen die Canari, niet. bij het dat autobedrijf? Ja, de Canari, ja. Canari, die schijnt ja. een Bentley gekocht te hebben. <lacht> <lacht> <Ja>, goed. <lacht> <Ja>, de <beste. lacht> I'm I'm something Crystal Hill was dat. En ja, daar zullen de mensen die uh, nu op het strand zitten... achter het glas helemaal geen last van hebben. Die, uh, die doen sowieso lekker rustig aan. Nou, het geldt ook voor de Eagles. Want ook zij uh, hebben de leus. Take it easy. <middels> Zo kabbelen we weer rustig naar de klok van één uur. the sound of your Let op, dan pak ik even mijn banjo erbij. Ja, een mooi Marcel dat ik die meegenomen heb. the sound. De Heren en Eagles. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur.